Van vijf uur. Mariet Krol met het NOS-journaal. In Hongarije is levenslang geëist tegen vier mensensmokkelaars. Ze waren betrokken bij de dood van 71 vluchtelingen. Die werden bijna twee jaar geleden gevonden in een vrachtwagen in Oostenrijk. De vluchtelingen uit Syrië, Irak, Iran en Afghanistan... waren gestikt tijdens het transport. Vijf boeren hebben van de rechter gelijk gekregen... in een zaak over de nieuwe fosfaatwet... Ze hadden hun bedrijf flink uitgebreid, maar omdat hun grotere veestapel nu meer mest produceert, moeten ze flink gaan betalen. De rechter is het met de boeren eens dat ze miljoenen voor niets hebben geïnvesteerd. De gevolgen van de uitspraak zijn nog onduidelijk. De man die is opgepakt voor de gevaarlijke lekkage vanochtend in het ziekenhuis in Capelle aan de IJssel, werkte daar als uitzendkracht. Hij vervoerde een besmettingsmiddel en toen het vat lek raakte, sloeg hij mogelijk op de vlucht zonder iets te melden. Twee mensen die de stof inademden liggen op de intensive care aan de beademing. Het ziekenhuis in Capelle was uren gesloten om het gebouw te ventileren. De Russische oppositieleider Navalny heeft voor het eerst in vijf jaar een paspoort gekregen... en hij mag naar het buitenland voor medische behandeling. Navalny werd vorige week aangevallen met een desinfectiemiddel... waarbij hij oogletsel opliep. Hij kan nu naar een gespecialiseerde oogkliniek in het buitenland. In welk land is nog niet duidelijk. En de Europese Commissie heeft aan China gevraagd... om de productie van opblaasbare rubberboten te beperken. Veel asielzoekers die vanuit Afrika naar Europa komen... maken de overtocht in Chinese boten... die worden aangesprezen als vluchtelingenboot... maar daar eigenlijk veel te licht voor zijn. Het weer vanavond op vrijwel, vrijwel overal droog. Alleen in het noorden kan plaatselijk wat regen vallen. Rond een uur of acht is het 9 tot 12 graden. Morgen veel bewolking, blijft wel bijna overal droog in het zuiden... Soms de zon en verder 11 tot 14 graden. Dit was het NOS-journaal. ZFM. Verkeersupdate. Verkeersupdate. Dit is Wijnand Zwaan bij de ANWB. Het is een vrij normale avondspits. Ik noem de files vanaf een kwartier vertraging. A1 Amsterdam richting Amersfoort tussen Naarden en de afrit Buntschoten 12 kilometer. A2 Amsterdam richting Utrecht bij Maarse 4. A5 Hoofddorp richting Amsterdam tussen de afrit IJmuiden en de aansluiting met de ringweg A10. 5 kilometer met drie kwartier vertraging. A15 Rotterdam richting Gorkum tussen Hendrik-Judo-Ambacht en Sliedrecht-Oost 6 kilometer. Tot zover de verkeersinformatie.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 Voor het tweede uur zand. Oh nee, muziek Boulevard Live. Dat is morgen door Muziek Boulevard Live. En wat kan u in het tweede uur verwachten? In ieder geval het weer voor het komend weekend. Een hoop informatie en lekkere muziek uitgezocht door Ronald. Ja, we hebben het muziek een klein beetje aangepast aan toch aan 4 mei. Want dat moeten we toch echt wel een beetje doen. Erbij stilstaan. Iedereen trouwens. En ik begin met een, een, een lekkere ouwe. Paul Simon met Land. See, I'm going to Graceland. Poor boys and pilgrims with families, and we are going to Graceland. And my jalapen bags are ghosts and empty sockets. I'm looking at ghosts and empties.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 Everybody feels the wind blow. Ooh, in Graceland, Graceland. net al even over dat het een briljante LP nou. is. We gaan, er, we gaan er volgende keer toch wat meer over draaien, denk ik. Van draaien. Oh ja, is een... he, vind je niet? Ja. Ja, ik vind het echt een briljant. Het is een mooie muziek. Ik hem wel even op. Ja. Nou, ik denk dat ik hem nog wel heb thuis. Ja, ik denk dat ik meer op de ja, Spotify zou Spotify, ja, ja. ja. Daar staat alles op. Altijd he? makkelijk. Ja. We hadden het net over, uh, hadden we het over de dodenherdenking van vandaag, maar morgen, dan is het bevrijdingsdag. En in Zandvoort is er dan ook weer heel wat te doen. Want het begint namelijk om tien uur, dan is er de vossenjacht. En die duurt tot twaalf uur. Zoek alle verklede vossen en verzamel alle letters om het geheime woord te raden. Deelname is voor iedereen gratis, maar ben je ouder, ben je onder de zes jaar... dan moet je wel begeleid worden door een volwassene. Voor de kleinste staat er op het Kerkplein ook een leuke springkussen. Dan is er van elf tot half twee een rondrit militair voertuigen... En die gaan vanaf het Raadhuisplein. Kinderen tot en met 14 kunnen dit jaar... na deelname aan de Vossenjacht... een rondje meerijden in een echt militair voertuig. En dan hebben we nog de 55+. plus. Daar is die bevrijdingsbingo. <laughs> Van half twee tot half vijf in Theater de Krocht. Dit jaar organiseren de Stichting Viering Nationale Feestdagen... de bingo in samenwerking met de seniorenvereniging Zandvoort. Zoals altijd met een drankje en een borrelhapje... De belbus rijdt die dag ook gratis voor de bingo. Ja. Daar reten. heb je je bingo. Uh, reten gezellig. Bingo, bingo. O, oh, dat is wat anders. Ja, <lacht> mij maakt het allemaal niet uit, Hans, maar... Um... Nou, dat is... De dus luisteraars beginnen heel zachtjes nu zich af te vragen wat je gesnoven <lacht> hebt, zeg maar. <lacht> ja, nee, maar dat is een liedje van André van Duin, is dat? Nee. Jawel. Ja? Bingo, bingo, bingo. Echt wel. Zoek hem erop. Hij is niet erg, vind ik niet. Het begint heel rustig. Maar dan? Maar dan is het wel een van de mooiste nummers die je kent. Ja, inderdaad. En was je maar hier, hè? Ja. Blue skies from pain Can you tell a green field From a cold steel rail A smile from a veil Do you think you can tell Oorspronkelijk gaat dit nummer over Sid Barrett. Hè? Over wie? Sid Barrett. Sid Barrett was een uh, lid van uh, Pink Floyd. Ja. Geniaal. Zo geniaal dat hij uh, shock is geworden. Uh, dus ja, hij oh, trad niet meer op. Uh, oh? Hij zat in een inrichting. En in Wish You Were Here is... Uh, was je maar terug? Was, ja, was is. Ja, dan, ja, ja, ja. Nou, ja. dat is mooi. De hele LP in. trouwens. Oh, mooi. Ja. We hadden het net over die 5, 5 mei, of morgen... En dat is, ik denk dat dit, dat stond in de krant, dat is denk ik georganiseerd door de gemeente zelf. Maar On Air Events, die organiseren ook het een en ander nog, de naaste. Ah, onze eigen rooi. Ja. Onze eigen rooi. En, en na het succes van vorig jaar zal in Zand voor dit jaar, voor de 5e mei festival, plaatsvinden op het gasthuisplein. Vrijdagsfestivals zijn er sinds 1980 en in onze regio is Haarlem al onbekend. Toch vindt de organisatie van On Air Events van Rooi. Van Buringen. Het is zeer belangrijk dat ook in Zandvoort de mogelijkheid bestaat om vrijheid te vieren op 5 mei. On Air Evans is er trots op ook dit jaar een evenement weer neer te mogen zetten. Het zal er zoals te doen zijn tijdens dit gezellige festival. Wat zal er zoal gedoen doen zijn tijdens dit gezellige festival? Het programma ziet er als volgt uit: van 12 tot 6 is er een rommelmarkt voor groot en klein. De deelname is al mogelijk vanaf 2:50 en u kunt zich hiervoor aanmelden op www.onevenonareevents.nl. En van 12 tot 5 is er een speciaal voor de kleintjes: de mogelijkheid om deel te nemen aan allerlei leuke kinderspellen. Voor slechts 3:50. Van 2 tot 8 viert het gasthuisplein de vrijheid met muziek en diverse live optredens die u niet mag missen. Voor de mensen die trek krijgen, na zo'n dag vol vrijheid in de buitenlucht. Er staat de mogelijkheid om deel te nemen aan een heerlijke barbecue bij het Wapen van Zandvoort voor 12,50 per persoon. Kaarten voor de barbecue zijn verkrijgbaar bij het Wapen van Zandvoort. Kijk voor meer informatie op www.onair-events.nl of telefoonnummer 06-194-27-070. Groot en Klein. Dus, iedereen mag, dus, kan dus wij mogen allebei komen. Ja, ja, en iedereen ja. komt aan het z'n oh, trekken. Want ik is groot en jij bent klein. Ik ben hartstikke klein. Ken je die nog? Dat zijn wij nog steeds. Dat zijn wij. Ja, voorlopig wel, hè. Ja, toch? Uh, de politie doet opnieuw een oproep... om vooral voorzichtig te zijn met mensen die bij u aan de voordeur aanbellen. Laat ze dan vooral alleen binnen als u ze, ze echt kent. De afgelopen periode is er namelijk weer een aantal keren geprobeerd... om vooral bij senioren met het nee, voet, binnen te komen. De politie is een offensief gestart met het motto... laat ze niet binnen wat ze overzinnen. Pas op voor praatjes maken ze aan de deur... Voor u het weet zijn de babbelaars en met uw spullen vandoor. Vooral oudere mensen zijn slachtoffers van bab babbeltrucs. Criminele babbelaars proberen met een smoesje een woning binnen te komen. Bijvoorbeeld met een smoes dat ze namens de woningbouwvereniging komen. Soms laten ze zelfs een namaakpasje zien. Laat dat soort personen niet binnen. Belt u eerst op of alles wel in orde is. Dus kent u de mensen die aanbellen niet? Of verwacht u niemand? Of komt er iemand een onverwacht moment... Willen ze binnenkomen met een apart verhaal? Laten ze dan niet binnen, maar neem contact op met de politie. Met het alarmnummer 112. Dus pas op. Pas op. Pas op. Pas op. Pas op. Ja. Nou, het zijn, ja. Het gebeurt heel vaak. En ik vind het eigenlijk heel oneerlijk dat ze daar oudere mensen voor gebruiken. Maar ja, die zijn misschien sneller beïnvloedbaar. Ja, die geloven sneller, denk ik. Ja, en die, de, de ouderen in het algemeen zijn wat gevoeliger voor gezag. Dank je. Ja, ja, niet dat ik zeg dat jij gevoelig bent. Hans, oh, sorry. Maar... maar die had het over ouderen, toch? Ja ja, ja, ja, ja. Maar dan heb ik het nog niet over jou. Nee, dat is waar. Zo dus, uh... oud worden de meesten niet anders. Nee, dat is waar. Nee. Ook dat is waar. weerbericht. Het was op deze donderdag over het algemeen bewolkt. En heel lokaal kon er uit de bewolking wat spetteren. Maar het was toch een beetje droog. De noordoostenwind was duidelijk aanwezig... en waaide matig tot vrij krachtig en aan zee krachtig. en de temperatuur steeg naar maximaal 12 graden. Vanavond, tijdens dodenherdenking, is het bewolkt, maar het blijft droog. Ook komende nacht is het bewolkt en droog... En bij een stevige noordoostenwind daalt de temperatuur naar een graad of 9. Morgen, vrijdag, vrijdagsdag, overheerst de bewolking... maar het blijft wel droog en later op de dag kan het ook weer wat opklaren. De noordoostenwind waait matig, aan zee, vrij krachtig en de... Nee, ik ga even opnieuw beginnen. De noordoostenwind waait matig en aan zee vrij krachtig... en de temperatuur stijgt naar een graad of 13. Na morgen blijft het voorlopig droog en zijn er flinke perioden met zon. De noordoostenwind wordt geleidelijk noord en later deze week weer Noordoost. En de temperaturen gaan omhoog... met mogelijk later volgende week weer een temperatuurstipje. Ja, Noordoostenwind is nooit zo. Nee, dat in. is helemaal verkeerd. Ja. Het is moeilijk lezen af en toe. Hè? Dan, dan geef je ja. de klemtoon ja. ergens anders... en er is het net of er wat anders staat. Maar dat is niet zo. Nou ja, het enige wat ik zeker weet is als het spettert, dat spettert... dan sta jij te ver weg. Ja, dat is waar. Flipje Bailey. Flipje Bailey? Ja, kille Bailey. Oh, Flipje Bailey. <laughs> ja, ja, mooi, mooi. Ja, leuk. <laughs> maar uh, ik, ik zie hier wel een leuk... We hadden het net over het weer. En, uh, en in Zandvoort is het zo... Laat de zomer maar komen. Ja, nou, voor wie niet, hè? Hoewel de temperatuur nog niet helemaal meewerkt... maakt Zandvoort zich op voor tropische tafereelen met het plaatsen van nieuwe palmbomen. Van half mei... Tot en met half september staan de palmbomen weer op de Boulevard de Vaars en op het Vennemaplein. Naast de palmbomen komen ook nog de kiosken terug en worden er grote panelen met afbeeldingen van de Hollandse meesters geplaatst. Passend bij het thema van de EK zandsculpturen. Nou, dat vind je toch, dat, dat, die articulatie was bijzonder goed, Hans. Dank je. Ja, en enorm. Je. Ja, gaan we verder? Verder. Ja, ja, verder. En door. Oh door. <laughs> I don't drink coffee, I take tea, my dear. I like my toast done. I talk. I'm an Englishman in New York. You see me walking down. Ik heb vroeger toch in een, in een groep gezeten? De of niet? police. De police, precies. Dank je. Graag gedaan. Wandelende 27,50. <laughs> nou, ben je nog goedkoop? Ja. <laughs> ja, toch? Dat <laughs> zeggen <je> de meer. <laughs> <laughs> uh, er is weer een Thaisee-viering. Het thema van de komende Thaisee-viering op vrijdag 5 mei is: hoe kan het ook anders? Waar is vrijheid? Tijdens de viering in de protestantse kerk wordt er meestemmig gezongen, meerstemmig gezongen, net als in het Frans klooster in Taizé, waar soms 1940 een oecumenische gemeenschap is gevestigd. Het inzingen begint om zeven uur en vanaf acht tot acht uur is de viering. Na afloop is er koffie en thee en de toegang is gratis. Ja. Er is een hoop te doen in Zandvoort. Hè? Ja, is maar dat is, hè? Uh, daar ben ik ook best wel trots op als, Ja, dat kan inwoner uh, over ja. Ja. ja, ja, absoluut. I did not shoot the deputy Nee, toch, er is genoeg, hoor. Uh, afgelopen maandag was het eerste spreekuur... van huurdersplatform Zandvoort in Pluspunt. Het werd direct een groot succes. Vanaf het allereerste moment, vanaf 9 uur... tot en met sluitingtijd om 12 uur... kwamen veel huurders van Woningstichting De Kei... die voor informatie kwamen. Huurders kwamen met allerlei vragen. Maar wat in deze tijd vooral van het jaar speelt... is de jaarlijkse huurverhoging. Die wordt door de regering vastgesteld... En daar kan bezwaar tegen aangetekend worden. Veel mensen kwamen vragen hoe ze dat moesten doen en waar. Maar ook vragen over alle achterstallig onderhoud van Woonstichting De Kei kwamen aan het bod. Het was ongelooflijk, zo druk als het was. Omdat het zo druk was, hebben we gelijk met de sociaal wijkteam Zandvoort contact gezocht. Hierdoor worden de lijntjes wat korter. We moeten even aanzien of het zo blijft, maar als het dat het geval is... dan willen we binnen de kortste keren ook in het blauwe tram een spreekuur organiseren... Dan hoeven de huurders van de Kei in het centrum niet naar Nieuw-Oost te komen, vertelde Tessa Mok van het HPZ. Ja, de Kei was trouwens prachtig in het nieuws uh, gisteren volgens mij. Dus uh, op de uh, weg in Vogelsang Ja. was een busje of een auto van de Kei frontaal op een andere bus gereden. Och jee. Dus dat stond er prachtig uh, met foto's op Facebook. Uh, weet ik Ja, dat staat meteen op Facebook. Ja. Maar niks gewond of... Ja, ja, het zijn ook oh, drie jee. jaar vervoerd naar het ziekenhuis. Oh jeetje, ja, dus. dat is minder hè. Ja. Maar ja, het kan ja. gebeuren. Eh, dat zeggen ze al, Hans. Ja, ja, dat ja. zeggen ze ja, het kan gebeuren. Maar niet hoor, maar anderen wel. Ja. <laughs> the club isn't the best place to find the lovers of so the bar is where I go. Me and my friends at the table doing shots, tripping fast and then we talk slow.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 Zomer of winter, altijd weer ZFM. Ik vind het een toppertje in de top 40 op het moment. Ik ja, vind maar het een ik, geweldig uh, ja. plaatje. Ja, wordt alleen ook verspoeld door meneer... Spuren. Ja, dat wel. Maar ja, dat is ook, en, en dan toch interessant blijven. Dat is, dat is een kunst, hoor. Dit man heeft vreselijk veel talent. Dat is een ja, ding dat zeker ja, ja. Ik ga het hebben over het sport. Ja, je wil het niet geloven. Het gaat over tennis. Het gaat crescendo voor de Zandvoortse Melissa Boyden. In de afgelopen periode heeft de jonge tennistalent weer een toernooi op haar naam geschreven. Ze werd in het met vier sterren genoteerde jeugdtoernooi... in Spijkenissen eerste in het enkelspel... door tegenstander, tegenstander Bentenspe duidelijk klop te geven, 6-1-6-1. In hetzelfde toernooi werd ze tweede in het dubbelspel. Op Mallorca, waar Boyden een tennis Eurocat 3 toernooi afwerkte... won ze samen met Bentenspe het dubbelspel. In het enkelspel stranden ze daar in de halve finale. Door deze resultaten blijft ze als nummer één in haar leeftijdsgroep genoteerd staan. Ja, dat is knap. Ja, zeker. Ja, ja. doet ze het beter, ik. <laughs> ja, dat... En, dat is al snel met tennis, hoor. Ja, bij mij ook. Ja. <laughs> When the road gets dark, and you can no longer see, just let my love a spark and have a little faith in me. When the tears you cry, oh, you can believe. Just give these loving arms a try. Geen idee. We zijn er weer doorheen. Het schiet op, hè? Ja, en ik wil nog één ding zeggen. Vanavond is de zeeweg afgesloten. Dus mensen die naar Haarlem willen... kunnen beter over de Zandvoortslaan gaan. Maar ook daar loopt het waarschijnlijk een beetje klem. door die, Dat ze met die rotonde gaan... Ja, ze zijn ermee bezig. Dus het loopt niet door zoals vroeger... Maar, maar dat valt wel mee, hoor. Ja, dus, dan, ze hebben alleen een vreespak gemaakt. Ja, ja, ja. ja. En de, maar de zeeweg is afgesloten tijdens dus de hele uh, dode herdenkingstijd ja. de, Dus dat ze daar rekening mee houden. Een zes tot negen, geloof ik. Of zo. Ja, zoiets, ja. ja, ja, hoek. ja. ja. En uh, ja, vanavond uh, t -t twee minuten na acht even, even stil zijn, denk ik. Ja, acht uur en dan... Uh, en dan twee minuten ja. stil zijn. Ja. Ja. Ja. ja, ik hoop van, uh, um, van harte dat uh, velen zich eraan houden. Ik hoop het ook. Ja, oké. Okay. nou ja, dan... Uh, ik wens je een hele prettige avond toch? Ja, wij zien elkaar morgen eh, Morgen weer. weer, om vijf ja. uur hè? Ja. ja. ja. En, dan, uh, en dan gaan, gaan we, we helemaal los. Ja, dat kunnen dan kunnen we, want we dan, is het, uh, dode, dan is het dode herdenking voorbij. En dan is het, uh, hoezee, de bevrijding. Precies, dan maken we er een feestje van. Kijk, ja, dat bedoel ik. Goed. Uh, graag iedereen tot morgen. Tot morgen en gezond herop.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 The year of the cat. While well, she looks at you so coolly, and the eyes shine like the moon in the sea, she comes in incense and says, I am patchouli. Will you take her?